Morgen zullen er weer een paar schepen passeren. Het scheepvaartverkeer op de Rijn tussen Koblenz en Wiesbaden... ligt al dagen stil door het ongeluk. Zo'n 200 schepen liggen te wachten tot ze erlangs mogen. De tanker mag niet verder zinken... omdat het gevaar van lekkage dan groter is. Een rechtbank in Zwitserland heeft een voormalige bankier veroordeeld... omdat hij gegevens over zwartspaarders aan Wikileaks heeft gegeven... De man wilde belastingontduiking door politici en rijke zakenmensen blootleggen. Hij deed dat volgens de bank vooral uit rancune, omdat hij in 2002 was ontslagen. De man heeft verder volgens de rechter zijn oude werkgever bedreigd. Hij heeft een voorwaardelijke boete gekregen van ruim 5000 euro. De aanklager had acht maanden cel geëist. De voormalige bankier gaf maandag in Londen opnieuw gegevens aan Wikileaks, maar dat staat buiten de zaak waar de rechter zich vandaag over boog. Het zou gaan om de namen en gegevens van 2000 zwartspaders. Het weer, de buien trekken weg naar het zuiden. Vannacht in het midden van het land kans op gladheid door bevriezing. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is eigenlijk voorbij. Toch geldt dat niet voor alle wegen. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Best West en Bokstel-Noord staat 5 kilometer file. De linker is dicht. Er is ook nog erg druk op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Langzaam rijden en stilstaan tussen Vianen en Maarsen over 10 kilometer. En de A4, Den Haag richting Amsterdam, staat bij Leidsendam 2 kilometer. Na een ongeluk is de rechter rijstrook dicht.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 Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij aflevering 9.472 van NOS Langs de lijn. De bal rolt nu ook in de competitie weer vier inhaalduels vanavond en niet de minste. Straks om kwart voor negen AZ NEC en de klassieker Ajax Feyenoord. En om kwart voor zeven zijn ook twee duels begonnen. Landskampioen FC Twente speelt een derby tegen Heracles Almelo. Richard van der Maan. Ja, en dat zijn altijd speciale wedstrijden. Zeker voor de ploeg uit Almelo. Maar de ploeg uit Enschede leidt al na 16 minuten voetballen hier in de Groosvesten Uitverkocht 1-0 de voorsprong voor de ploeg. Van Preudom. Uitstekende aanval door de as. Via Tjadli. Eén keer raken. De bal naar de linkerkant. Voorzet van De Jong en Mark Janko. De centrale spits. Ronde af voor 1-0. Birgir Maartens. De centrale verdediger was er niet. Stond niet op te letten. En Janko produceerde zijn negende goal van het seizoen. En Twente leidt dus Herakles Niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. Wel een klein beetje dreigend. Maar Twente controleert de wedstrijd. Twee debutanten vanavond bij de landskampioen. Okuchi Onyewu. Hij, de Amerikaan, staat in de en datzelfde geldt ook voor Ola John, de Liberiaan op de rechtervleugel. En dan gaan we naar het zuiden van het land. Gaan we zien hoe VVV Venlo en FC Utrecht uit de winterstop zijn gekomen. Frank Wielaert. 21 minuten onderweg. Ben Havenkort, de scheidsrechter, zal toch hebben gedacht... we mogen eindelijk weer voetballen. Zal ik ook op tijd beginnen ook. Hij begon zelfs te vroeg aan deze wedstrijd. Het is nog 0-0. En uh, bij uh, VVV natuurlijk de nieuwe man. De baas op de bank heet Wil Boessen. De voormalige baas Jan van Dijk. Hij zit op de tribune toe te kijken bij deze wedstrijd. Hij ziet dat Utrecht beter is, veel meer de bal heeft. VVV, zoals voorspeld door de nieuwe hoofdtrainer, staat vooral af te wachten. Utrecht dus sterker, maar tot nu toe nog niet echt tot serieuze... 100% kansen gekomen in uh, dit duel. En verder vanavond tot 11 uur de Australian Open... met winst voor Haas en verlies voor Rus. En het net rond Lance Armstrong... leidt dankzij het Amerikaanse tijdschrift Sports Illustrated... weer een stukje verder gesloten. Filmen en uh, Breakaway weer even terug naar uh, Twente tegen Heracles Almelo. Hoe is jouw indruk van, uh, van Heracles uh, momenteel Richard? Nou, ze spelen zeker in thuiswedstrijden dit seizoen niet onaardig. 19 punten op dit moment verzameld, wel op een 14e plek dus alles behalve veilig. Maar 18 van die 19 punten die werden dus gehaald in Almelo en slechts één keer op vreemde bodem. Een puntje in de wedstrijd tegen de Graafschap, dus dat houdt niet over. Maar ik heb begrepen dat Herakles een uitstekend trainingskamp achter de rug heeft in het Turkse Belek. Iedereen is helemaal fit en dat ze vol vertrouwen zijn voor de tweede zelf, ook in uitwedstrijden. Maar goed, dit duurt tegen de landskampioen Twente, dat is natuurlijk niet zomaar iets. En Twente staat ook al voor met 1-0. Goal van Janko en twee kansen ook gezien voor de thuisploeg de afgelopen vijf minuten. Eén keer voor Ola John, schot voorlangs. En zojuist Chatli met een gevaarlijke voorzet. Pasveer de goalkeeper van Heracles wat weifelend. En vervolgens een schot van Rosales dat overging. Ik noem de naam van Ola John. Hij staat vanavond bij Twente in de basis op de rechtervleugel. En dat betekent ook direct zijn debuut in de basis. Had al wel wat inval. Beurte. Het is het jongere broertje van Collins Dion die we nog wel kennen. Terwijl Birkir Matens nu in het strafstopgebied de bal wegroeit. Toch weer een gevaarlijk moment daar van Twente. Maar het is het jongere broertje van Collins Dion die ook ooit bij Twente speelde. En hij vanavond dus zijn debuut bij FC Twente. En datzelfde geldt ook voor de nieuwe Amerikaan Oguchu Onyewu... De Amerikaan die werd gehuurd van AC Milan. De ingooi van Twente. In het strafschopgebied. pas weer moet komen. Plukt de bal ook. En dus even weer geen gevaar nu voor Twente. Dat de wedstrijd controleert in de eerste 25 minuten. Maar niet echt heel sprankelend nog speelt. Het is nu. Pasveer weer met een lange trap richting Overtoom. De bal wordt weggekopt door Lansaat vandaag op het middenveld als vervanger van de zieke Theo Jansen. Hij er dus vanavond niet bij en datzelfde geldt ook voor Brian Ruiz die nog niet helemaal klaar is om vanaf het begin te spelen. Zit dus ook niet op de bank en de hoop is bij Twente erop gevestigd dat Ruiz komende zondag weer zal spelen in de wedstrijd tegen Groningen. Het balbezit is voor Herakles nu even op de helft van Twente. Herakles dat vrij compact speelt ook bij de de achterstand nog steeds heel weinig ruimte weggeeft. En de ingooien is er dan voor Mark Looms, voor Herakles de linksback. Speelt de bal naar Maartens. Maartens schuift hem dan weer terug naar de linkerkant, naar Looms. Dan wordt er gejaagd een klein beetje maar door Ola John van Twente. Twente dat ook nu weer het balbezit heeft overgenomen aan de rechterkant van het veld. Janko Kaat speelt hem terug naar Landsaat, Landsaat dan handig maakt zich los van Looms. En Twente heeft dan de ruimte gevonden via John achterin in het centrum van de verdediging. Brana komt dan zoals altijd... Na de bal toe in de middencirkel. Kijkt dus of er voorin wat bewogen wordt. Twente nogmaals consolideert de 1-0 voorsprong. Controleert het duel. Speelt beter dan Herakles Dat dus achter staat met 1-0 door de vrij vroege goal van Janko. En dan weer VVV FC Utrecht. Frank Utrecht was een beetje op voor de winterstop. Uh, grote wedstrijden gehad. Uh, Celtic uh, schiepen zo te binnen, de winst bij, in de arena op, uh, op Ajax. Als ik me ook dat goed herinner. Dat klopt uh, allemaal uh, nog. Ja, zijn ze, zijn ze ook fris uit die winterstop gekomen? Wat is je indruk? Nou, ze hebben in ieder geval heel veel de bal. Maar het tempo is nog niet heel erg hoog. Het is lastig beginnen natuurlijk tegen VVV. Dat zich heeft voorgenomen om uh, de tegenstander op te wachten. Ze op te vangen en dan te wachten op een fout van de tegenstander. Utrecht heeft één klein foutje gemaakt. En uh, Mesu dacht toen op dat moment even een penalty mee te krijgen. Maar daar was hij iets te nadrukkelijk op zoek. Uh, denk ik dat kort uh, daar een beetje zo op reageerde. Want hij kreeg al een tikje Mesu. Maar uh, hij zocht heel duidelijk het been van uh, zijn tegenstander. Woutens zoals dat in het strafsoepgebied. En uh, dus geen penalty voor VVV, volkomen uh, terecht de beslissing van uh, Haverkort. Maar het is dus verder wel uh, vooral uh, Utrecht dat de klok slaat. Maar uh, ja, geen Van Wolfswinkel in de ploeg. Geen Moulenga, geen Nijholt, geen Maguire. Dus uh, fris zijn ze misschien wel. Fit zijn ze nog lang niet allemaal. Asare is er wel weer bij natuurlijk. De Moesje in de spits en Strootman speelt mee. Die had eigenlijk, dat is wel een aardig verhaal... ...had eigenlijk nog een wedstrijd schorsing staan... ...vanuit de tijd dat hij bij Sparta zat. Maar Utrecht heeft gewacht met overschrijven van Strootman... ...tot de wedstrijd van Sparta tegen Ahead Eagles was gespeeld. Toen was die schorsing van Strootman weg. En dus mag hij vandaag tegen VVV spelen. Dat is een handige truc. Dat is ook eens een ploeg die oplet als het gaat om schorsingen van zijn eigen spelers. En dat heeft Utrecht dus prima opgelost. De Strootman vandaag in de basis, want daarvoor... Was daar was het natuurlijk allemaal om te doen. Hij nieuw overgekomen maakt zijn debuut vandaag officieel in de competitie voor FC Utrecht. Achterin bij Utrecht Forsterman centraal achterin. Hij houdt al je schut op de bank en ook Nesu, normaal gesproken toch linksbek. bij Utrecht begint op de bank. Lenski staat daar voor hem in de plaats en dat heeft ook alles te maken met. Dat er natuurlijk een plekje gemaakt moest worden voor Strootman. De blessure bij FC Utrecht. Zo'n beetje ter hoogte van de middellijnen. Het tempo is niet al te hoog in deze wedstrijd. En dus blijft VVV tot nu toe redelijk gemakkelijk overrijden. Na een half uur nog 0-0. ...Wanna Make Me Blue van Phil Collins. Het is iets voorbij, kwart over zeven. Ik zei al eerder, vier wedstrijden. Zo meteen twee en kwart voor negen. AZ, NEC en Ajax Feyenoord. Twee wedstrijden nu gaande. Twente Dus tussen stand 1-0 en VVV Venlo FC Utrecht. Daar staat het nog 0-0. Die wedstrijden blijven we volgen natuurlijk. Net als de uh, Australian Open. Derde dag in Melbourne. Twee landgenoten in actie vandaag. Robin Haase en Arantja Rus. Met uh, wisselend succes... Tennisverslaggever Mark Brasser, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Laten we met goede nieuws beginnen. Uh, Hazen tegen Monaco, 4 sets, gewonnen. Hij speelde niet goed? Hij speelde heel erg goed. Ja, hij had een, een idee. Hij is met een idee de baan opgestapt. Uh, en, en hij heeft zich aan zijn plan gehouden, zeg maar. Goed serveren, aanvallend spelen. De rally's dicteren, Monaco onder druk zetten. En uh, dat heeft hij uh, met uitzondering van de derde set... waarin hij iets verslapte, iets vermoeid raakte. Ook een beetje zijn concentratie verloren. Hij stond toen al met 2-0 in sets voor. Hij ja, heeft hij zich aan dat plan gehouden. En uh, dat heeft hij, heeft hij fantastisch gedaan. Ja, op de momenten dat uh, de bakker brak... wist hij het juist om te keren eigenlijk. Uh... Ja, hij... Uh, ja hij, speelde, hij, hij, ja, hij speelde inderdaad goed. Het is een jongen, er zit een goede kop op, zeg je dan. Hè. Hij is, mentaal, hij is er, ook, ja. mentaal is hij vooral heel erg goed. En, mm -hmm. en, en, en wat ik zeg, hij, hij, hij stapt met een idee, stapt hij de baan op. Ik heb wel eens met hem staan, uh, staan praten en dan vertel hij, ja, hem als hij een tegenstander niet zo goed kent, gaat hij even op YouTube kijken, ja. hè, beelden zoeken en zo. Nou, dat, doet, dat doet niet iedereen. Hij doet dat wel. Hij wil weten wie hij tegenover zich heeft. Nou, dat hoeft hij niet bij en Monaco niet te doen. Daar had hij al twee keer tegen gespeeld. Twee keer van verloren ook. Op hardcourt. Dus ja, je stapt dan toch een beetje, ja, misschien niet. Met knikkende knieën. Maar wel een beetje met toch in je achterhoofd. Ik heb twee keer verloren. Stap je die baan op. Maar hij heeft het uh, nogmaals heeft het fantastisch gedaan. Ja. Voor de eerste zijn carrière de derde ronde. Heeft hij nu weer bereikt van de Grand Slam toernooi. En daar was hij uiteraard blij mee. Ja absoluut. Uh, en zeker omdat ik uh, gewoon een goede jongen versla. In de eerste ronde wist iedereen, ja, dan was ik verplicht om te winnen. Maar ja ik win wel een drie set En nu, uh, en nu uh, moet ik tegen een tegenstander waar ik twee keer eerder eigenlijk dik van verloor. Nog niet eens een set had gewonnen. En nu... Uh, en nu win ik een vier en dat is prachtig. Heb je enig idee? Het uh, ligt dat aan zijn voorbereidingen. Heb je enig idee waardoor het komt dat hij nu zo goed en zoveel zit en zo goed speelt? Nou, hij heeft natuurlijk, uh, het ligt alweer even achter ons, maar natuurlijk een hele lange blessureperiode gehad. Die heeft hij, uh, Begin 2010 is hij zeg maar weer, uh, weer serieus gaan spelen. In Australië uh, was zijn de eerste grote toernooi toen weer. Uh, Melbourne, Australian Open. Ja, ging hij de kansloos af in de eerste ronde. Maar naarmate dat seizoen vorderde is, het wel steeds beter gegaan. Natuurlijk enorm gestegen op de wereldranglijst. heeft hij aan het eind van het jaar nog terecht een award voor gekregen namens de, de ATP, de tennisorganisatie. Ja, en hij heeft dat, het, het, het gevoel is gewoon goed. Hij wil je wat laten zien. Hij speelt graag in, in, in Melbourne. Het, het, het, het gaat goed. Hij is topfit. Hij geniet ervan. Ja, en, dat, en, en dat is aan alles af te zien. Ja. Derde ronde nu tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Andy Roddick. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Wordt voor, uh, voor Haze en volgens Haze een moeilijke, moeilijke klus. Uh, ik zag hem eerst de ronde een beetje spelen. Speelde hij erg goed. Dus Steegst dan niet zo, maar hij sfeerde erg goed. Uh, een lastige speler. Uh, om, doordat hij zo goed serveert, dan kan hij natuurlijk aanvallend spelen. Maar ja, heel af en toe gaat hij opeens heel defensief spelen. Maar hij heeft wel ongelooflijk goede passings. Dus uh, ik, ik zou eigenlijk toch aan moeten aanvallen. Dat wat ik, uh, wat ik nu doe. Alleen uh, en consequent en ik moet, moet gewoon goed serveren. Want hij gaat ook af en toe voor een tweede service return uh, volle bak. Dus, uh, dus ik moet opletten. We gaan het zo verder hebben over uh, Haas en over Oranje Rust. Want we moeten eerst naar Frank Wieland bij VVV Utrecht. Prachtige goal van Frank de Moesje. 1-0 voor Utrecht in Venlo. De aanval begint ook eigenlijk bij de puntspeler als hij wordt ingespeeld. Hij tikt de bal kort naar Strootman. Die legt af naar links. Daar staat Mertens. Die legt de bal even voor zijn rechter. En die geeft me dan een prachtige voorzet. Zegt zo op het hoofd van de vrijstaande de Moesje. Eigenlijk staat de Moesje niet eens vrij. Maar die bal ploft precies goed op de kruin van de aanvaller. En hij kopt de bal langs Beek. 1-0 voor Utrecht in de koel. Kan niet anders zeggen dan dat dat terecht is na 36 minuten. Nog even Robin Haase Haarzen uh, afsluiten. De analyse dan. Um, denk je dat hij een kans heeft tegen Roddick? Ja, kans heeft, hij, uh, kans heeft hij altijd natuurlijk. Als Roddick een iets mindere dag heeft. Hij zegt net zelf, Roddick staat fantastisch te spelen op dit moment. Vooral heel goed te serveren. Uh, daar is het spel van de Amerikaan natuurlijk voor een heel groot ja, gedeelte op gebaseerd. Als dat even wat minder loopt en Haase kan het spel spelen wat hij, uh, uh, wat hij nu speelt op dit moment. Hè, dat aanvallende spel wat hij zelf al zegt. Ja, dan, dan dan heeft hij zeker een kans. Waarom niet? We zagen hem afgelopen jaar op Wimbledon spelen. kwam hij 2 in de voor tegen Rafael Nadal. Mm. Hij is niet bang voor de grote jongens. En uh, hij, uh, nee, hij maakt, maakt het zeker een kans. Het zal heel moeilijk worden, maar een kans maakt hij zeker. Goed, we gaan weer even naar Venlo. Frank Wilaat, wat is het? Ja, liedje. Dus oh. is het 1-1. Vrije trap voor uh, VVV. Wordt genomen. Ik denk dat het nieuwkomer Fujicevic Fius is die de vrije trap neemt. Hij legt hem in ieder geval keurig netjes. Ook op de kruin, deze keer van Leemans, die vallend de bal achter vorm kopt. Dwars door het midden, 1-1, 37 minuten. Mooi liedje, dus 1-1, die uh, gaan we onthouden, Frank, voor de rest van de avond. Uh, Arashia Rus gaan we het over hebben tegen de Russische Svetlana uh, Kuznetsova. Uh, kon niet voor een stunt zorgen, ze verloor met 6-1 en 6-4. En ze wist zelf hoe dat kwam. Uh, ik begon niet goed, ik serveerde niet lekker. en twee uh, tweede set kwam ik beter in de wedstrijd. Ja, want die eerste set was een beetje aftasten, een beetje, je had een beetje last van nervositeit, dacht ik, met een paar dubbele fouten. Maar toch kwam je er lekker in in die tweede set. Ja, de tweede set was goed. Ja, zij speelt gewoon erg goed en aanvallend. Er kwam veel onder druk. Is dat nou het verschil met die andere wedstrijden die je speelt, dat zij een hele taaie tegenstander is? Ja, zij speelt heel zwaar en aanvallend. Dat is wel, uh, ja. en Mijn service lukte niet goed, dus. Het was in de tweede set wel het geval. Die, die, alleen die zesde game had je, had je wat problemen. Was dat de bottleneck van deze partij, denk je? Uh, ja, het waren een paar lange games. En uh, die floor ik net. was jammer, want anders uh, ja, dan kom je gewoon voor te staan. En, uh, ja, dan kan het anders lopen. Ja, nu heb je vijf wedstrijden hier als twee in open gespeeld. Uh, wat hou je voor gevoel in dit hele toernooi over? Ja, nou, ik denk over een uurtje wel een goed gevoel. En dan tegen Edwin Peek. Weer naar Frank Het Liedje, Frank? Nee, geen liedje. En uh, ook geen tegengoal. Maar uh, VVV moet verder met zijn tienen. Niels Fleuren krijgt direct rood van scheidsrechter Havenkort. Hij maakt een overtreding op Silberbauer, die vandaag gewoon speelt bij Utrecht, want hij is nog niet weg en ook gewoon aanvoerder is. Fleuren. Ja, je kijkt mee, ja, hè? Ik, ik hoor het. En dat, Jij doet precies wat het hele stadion dus ook alle mensen van VVV deden. Namelijk, Silberbauer geeft die bal een tikje. Fleuren is veel te laat. Zet een tackle in. Vol oh. op de enkel van Silberbauer. En daar heeft Havenkort een 100% juiste beslissing genomen. VVV met zijn tienen tegen de 11 van Utrecht. Stand na. 39 minuten, het gebeurt allemaal. In vier minuutjes tijd, ja. het is uh, uh, 1-1. Wogen wij de Oostraden Open even afmaken nu? Of, uh, je, Van mij wel, maar het ligt niet aan om, mij. Ja. Uh, nee. <laughs> uh, uh, goed, Arantja Rus. Ik hoor haar zeggen, uh, Mark Brassen, nog steeds hier in de studio gelukkig... Uh, uh, dat, dat ze wat moeite had met de service... Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ja, dat, uh, dat denk ik ook inderdaad. Uh, hoe is het uh, inderdaad mogelijk? Mag ik je even onderbreken? Je ja, zit uh, live langs de lijn, kan er wat gebeuren. Waar moeten we heen naar Twente? Hè? Richard van der Maden. Ja, Het is jullie niet <laughs> gegund, geloof ik. Luc de Jong is de doelpunt te maken bij FC Twente. En het is dus 2-0 geworden in de Grootsvest. Janko maakte de eerste goal. En nu Luc de Jong met een uh, hard schot door het midden. Geen kans voor Pasveer En ik denk dat deze wedstrijd hier in Enschede al beslist is. Twente leidt 2-0. Sorry, Mark, niet persoonlijk bedoeld. We weer. <laughs> goed, over die service. Uh, Roger, ze zegt uh, die service die liep dus niet, vroeg ik net. Uh, verbazingwekkend, want je zou zeggen dat dat nu juist uh, een van de essenties is ja, van het spelletje. Ja, nou, inderdaad. En zeker ook een van haar wapens. We hebben er gisteren uh, gehoord uh, bij Studio Sport. En toen uh, vertelde zij en haar coach Ralf Kok vertelde dat ook. Nou, ze moet goed serveren, aanvallend spelen. Hè, service is heel belangrijk. Ze heeft een goede service, is vrij lang. Dus ze serveert vrij makkelijk. Is toch een, ja, een, een angel in haar spel. Ja, en dan, en dan lukt die gewoon niet. En dan vraag je je inderdaad af, hoe kan dat? Ja. Tenminste, dat vraag ik me af. Hoe kan dat? Op het moment dat dat moet... en, en je hebt zo'n plan en je weet dat het zo belangrijk is... misschien maak je het wel te belangrijk dat het daardoor niet gaat. Het zal misschien ook wat nervositeit bij hebben gezeten. Je staat tenslotte toch tegen een, een tweevoudig Grand Slam winnares. Maar ja, dat is het verschil ook met Robin Hazen. Die is natuurlijk wel iets ouder, heeft iets meer ervaring. Maar die gaat er staan en die staat er gewoon. Uh, ja. Hazen zal nooit heel slechte wedstrijden spelen. Dit was gewoon van Russen en een heel matige wedstrijd. Hij heeft er gewoon meer ingezeten. Ja. Ja. Toch zegt ze dat ze met een goed gevoel uh, de strengelopend ja. verlaat... Ja. Ja, dat verbaast me dan een beetje. Ja? ja, tot aan vandaag was het inderdaad goed. Uh, geen set verloren in de kwalificatie. Drie wedstrijden doorgekomen. De debuut de, de gemaakt. Uh, een mooie eerste rondepartij tegen Bettany Die met Die ze eruit sleept met 7-5 in de derde set. Uh, prima. Uh, jubel, bloemen, alles. Op Wilskracht. Op Wilskracht, inderdaad. Ja. Heel goed. Maar dan toch, als je er dan vandaag ziet... hoe ze er vandaag toch heel kansloos afgaat... en dat vooral voor een heel groot gedeelte aan zichzelf te wijd heeft... moeten je natuurlijk niet vergeten dat, dat uh, Koes net zelf... gewoon een geweldige tennister is. Ja. Dat, eh, maar je hoopt dat ze er wat dichter tegenaan zit. Dat het 6-4-6-4 wordt, of 7-5-6-4. Maar ze, ze geeft het gewoon in de eerste set helemaal weg. Komt dan nog wel in de tweede set een break voor. Maar ja, daar geeft Koes net zo over: Die geeft gas en die, die walst, er dan, uh, walst er dan overheen. En dan is het verschil toch nog wel heel erg groot. Ja. Een leerproces, zullen maar ja. zeggen. Want is ja. nog jong. Dan het mannen toernooi, de grote namen nog even doornemen. Federer, Djokovic, Velasco. Ja, nou ja, beginnen maar met Federer. Die, die, die speelde ook een heel merkwaardige wedstrijd. Die speelde tegen Gilles Simon. Dat is een speler waar hij twee keer van verloren heeft. Een soort van angstgeekner. Federer zei na afloop van deze partij ook... ik hoop dat ik nooit meer tegen Gilles Simon hoef te spelen. <laughs> op een of andere manier ligt hem... Een op... beter compliment kan die Simon Nee, dat, dat Nee, inderdaad. Niet dat, dat, dat, dat, het, het, het, ze liggen elkaar. Nou ja, Federer ligt Simon wel, maar Simon ligt Federer niet. En uh, Federer komt 2-0 voor in sets. Niks aan de hand zou je denken. Ja, en dan kruipt Simon in die wedstrijd. Die gaat ervoor staan, die gaat, die gaat werken voor zijn punten. Die pakt twee sets en je ziet Federer zie ja, gewoon nerveus worden. En dat is iets wat ik toch lange tijd niet heb gezien. Je ziet hem gewoon ja aan zijn gezicht uh, verstrakte De geintjes, de lach is weg. Het is, uh, hij maakt ontzettend veel fouten, vooral met zijn voor En 53 onnodige fouten in de hele partij. Mm. Hij wint dan uiteindelijk wel in drie sets. Maar het was geen overtuigend optreden van, uh, van Roger Federer. Ik heb wel de indruk dat, dat, dat die, die toppers binnen een toernooi... Altijd wel één zo'n wedstrijd hebben. Dat ze net pakken. Ja, dat klopt. En Federer heeft hem vaak in zijn eerste ronde al. Dat heeft hij ook wel eens een paar keer gehad. Dat het in de eerste ronde inderdaad een setje verloren of onnodig. Inderdaad, langer op de baan stond dan nodig. En misschien moet je hier ook inderdaad doorheen of zo'n partij spelen. om het toernooi uiteindelijk te winnen. Dat is waar, Robert. Um, en die andere favoriet, favorieten. Heb... Djokovic. Ging dat ja, nou ja, iets, iets Djokovic iets eenvoudiger. Die speelde een, een Balkan duel tegen Ivan Dodig Gaat Kroatië vier sets. Zij verloor de tweede set in een tiebreak. maar daarna 6-0, 2 in set uh, 3. -4. 4, dus dat was verder prima. En Fernando Verdasco langs de rand van de afgrond... speelde tegen Janko Tibzaravits, de oh. Servier... die in december nog de Davis Cup won met zijn land. Speelde ontzettend moeizaam, Verdasco. Kennen we een beetje. Hij is een beetje flegmatiek, wisselvallig. Kwam 2-0 in sets achter. Maar ja, trekte hem er uiteindelijk toch ook, uh, tre hem er ook uit. Dus uh, de toppers hadden toch wel wat moeite vandaag. Oh. Zeker bij de mannen. De vrouwen nog even? Ja, Hene makkelijk door uh, in twee sets. Uh, Wozniacki weer heel erg makkelijk door. Die maakt wel een heel sterke indruk. Verliest heel weinig games. Eén game tegen, maar vandaag... Ja, en Venus Williams, die een goede openingspartij speelde. Eh, 30 jaar inmiddels, de, de sleet zit er wel een beetje op. Maar goed, als ze ervoor gaat staan, en vooral met die harde eerste service van, de kans toch heel erg veel. Ja, liep vandaag een, een, een liesblessure op. En speelde daardoor een drie-setter. die won ze uiteindelijk wel, van uh, Salafova uit, uh, uit Tsjechië. En ze is door naar de derde ronde, maar het is afwachten hoe ze, hoe ze hier overeenkomt, of die blessure snel herstelt. En ja, ik zeg het, ze is dertig, dan duurt het herstel ook allemaal ietsje langer dan bij de jonge meiden. Dus, uh, maar goed, ze zit er nog in. Goed, we hebben uh, Haarse dus nog over. Wanneer moet hij? <laughs> hij zal overmorgen je wel? Zal spelen. Overmorgen. Ja. Okay. Dankjewel van nu. Mark Brassen. We gaan naar uh, Frank Wielaerts bij die uh, toch wel vreemde wedstrijd, uh, VVV. Tegen uh, FC Utrecht. 1-1, rode kaart. Nou, er gebeurt tenminste wat. Ja, de eerste 36 minuten dacht ik nog van... nou, als we zo de rust gaan halen, zou me niks verbazen. Maar daarna in vier minuten tijd ontplofte de zaak... door die goal uh, van de Mourge, onmiddellijk gevolgd... Uh, door de goal aan de andere kant van Leemans. En die weer onmiddellijk gevolgd door de rode kaart van Fleuren. De linksback van VVV volkomen terecht, direct rood getrokken door Havenkort. Die had daarna nog de mogelijkheid om geel te trekken voor Timmy Sela. Maar voor de sfeer in en om de wedstrijd was het beter dat hij dat niet had gedaan. Het was ook niet echt nodig. Hij had het zeker kunnen doen. Maar ja, nu is natuurlijk Utrecht met een man meer op het veld uh, verplicht... met een uh, ruime helft te spelen. We zitten in de blessuretijd, eerste helft. Uh, is Utrecht natuurlijk verplicht om deze drie punten eruit te slepen. En dat, als je de eerste 36 minuten neemt, is dat nog niet zo eenvoudig hoor. Want je kunt wel leuk een man uh, minder hebben... Maar als je toch al staat te wachten op je tegenstander... en nu in plaats van drie spitsen maar één spits neerzet... en de rest laat terugzakken richting het middenveld. Ahaoui is dat. En uh, Moussa, dat zijn de buitenspelers die nu wat meer middenvelder zijn geworden. En hooguit in balbezit nog een beetje in de buurt van Boymans kunnen komen. Daar gaat de bal nu ook naartoe. En dan uh, kan Utrecht daarachter opvangen via Forstermans. Hij kreeg nog een kopkans uit een corner. Maar raakte de bal niet goed genoeg. Nu Ahaoui aan de linkerkant weg. En dan mag hij natuurlijk wel gewoon naar voren toe lopen. Legt hem nu even terug richting Foujicevic, de huurling van FC Twente. Die tot nu toe trouwens een prima indruk maakt, al komt deze paas niet aan bij Boymans. Gaat over de achterlijn en kan vorm de bal in gaan trappen. Zitten we dus in de blessuretijd en zijn we beland bij Lenski, de Canadees. Die vandaag gelegenheidslinksachter is in dit elfte. Hoewel hij ook wel eens daar gewoon zou kunnen blijven staan. Als... De trainer, Ton du besluit te blijven spelen met Silberbauer zolang hij nog niet weg is. En Strootman in de basis op het middenveld. De Mouge in de combinatie probeert hij te gaan met Mertens. Alleen die combinatie lukt niet. En dat zegt Havenkort als dit dan toch niet lukt en die bal hoog de lucht in. Dan fluit ik voor de pauze. En dan hebben we een leuke slotfase van de eerste helft gehad in Venlo. Daarvoor was er eigenlijk niet zo gek veel aan. Het gebeurde allemaal in een paar minuten. 1-1 is het in Venlo bij VVV Utrecht en dan FC Twint Herakles. Lijkt beslist, Richard. Ja, denk ik eigenlijk ook. 2-0 de voorsprong voor Twente. En Herakles heeft eigenlijk niet één kans gekregen in de eerste helft. We zitten overigens in de blessuretijd, de extra tijd, één minuut erbij. En Twente heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Doelpunten van Janko en Luc de Jong. Waarbij Pasveer er niet goed uitzag bij die tweede goal van de Jong. Bal recht door het midden. En Twente speelt nu de eerste helft uit met John aan de rechterkant van het veld. Nu een aardige beweging van Luc de Jong. Komt er nog een derde goal aan voor Twente. Rosales paast de bal breed. Wie staat daar? Het is uh, Chadli die dan een paar Bewegingen moet maken. Bal kwam achter hem terecht. Dan toch maar weer de rechterkant opgezocht naar John. Die dreigt. Gaat naar binnen. Komt er een mannetje buitenom. Dat is Rosales. Zal met een voorzet gaan komen bij de tweede paal. En daar is de goal inderdaad van Twente. Het is alweer 3-0. En dus de wedstrijd nu helemaal gespeeld prachtig bij de tweede paal neergelegd en weer is het Janko die het afrondt mooie aanval van Twente en op de valreep is de wedstrijd dan nu dan helemaal beslist in het voordeel van de ploeg van Preudom en wordt het een hele makkelijke avond en een beroerde avond voor de ploeg van Coach Bos, heel mooi die voorzet van Rosales bij de vrije man. Geen enkele speler van Heracles daar in de buurt. Looms probeert het nog wel, maar is te laat. En Janko die knikt zijn tweede goal van deze wedstrijd binnen. En dan is het ook direct klaar voor wat betreft de eerste helft. De kop is nu al naar beneden bij Heracles. Mark Janko, de grote man met twee goals in de eerste helft. En het is dus 3-0 na 45 minuten hier in Enschede. Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nog twee files op de A2 eindhoven -den Bosch bij Bokstel Noord. Twee kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. En ook op de A2, maar dan richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Nieuwegein en Maarse over zeven kilometer. Sailing home With our drunken hearts And our tired bones But now just take one last Look all around Yeah, and every place feels like van Donovan Frankenreiter en Jack Johnson, vijf over half acht. Na het Olympisch goud van Vancouver... had snowborster Nicolien sauber haar zinnen gezet op de wereldtitel... want in haar lange carrière heeft ze veel gewonnen. Maar een podiumplaats op een WK zat er nog niet in. Dus was er vandaag een uitgelezen kans in La Molina. Maar helaas. De dag van Nicolien sauber in een reportage van Edwin Cornelissen. De parallel is dit nou een wk snowboard Vraag je, je af? Smorgens. Nauwelijks publiek op de been. De piste, daar ligt sneeuw, maar daaromheen is het groen, bruin, kaal. Ja, het is dat vandaag de zon niet zo heel erg aanwezig was. Maar het is uiteindelijk natuurlijk, je hebt meer het gevoel dat het... Zomerwedstrijden zijn. Vandaag waren de temperaturen een stuk lager. Maar alles is groen en het ontbreekt aan de sneeuw. Dus ja. En in die omstandigheden moet Nicoline Sauerbrei haar kwalificatie afwerken. De snelste tijden, daar gaat het om. De top 16 daartoe moet ze behoren. 3, 2, 1. De eerste run, ja, die gaat moeizaam. Ja, bij de inspectie had ik de sneeuw was harder. Dus ik had hem iets harder verwacht. En uiteindelijk heb ik. Te veel met toch wat kracht geboord. Waardoor het boord, zeg maar, als de sneeuw zacht is, ingraaft. En dat is zeker niet sneller. Ja, schat je kans in. Ik weet dat ik vol op bak moet gaan. Dus dat, ja, dan, dan zeg ik daarna hoe het eruit ziet. Ja, het is heel lastig. Het zicht is slecht. En ja, weet je, het is, alles is mogelijk. Dus ik, ik weet dat ik vol moet gaan. En ik weet dat je dan ook fouten kan maken. Maar ik weet ook dat je dan een snelle neer kan zetten. Dankzij haar tweede run weet ze uiteindelijk toch nog 15e te worden en gaat ze dus door naar de finale rondes. En dan is het een heel ander verhaal. Er zijn wat schoolklasjes opgetrommeld zijn en enkele maloot uit de Alpenlanden overgekomen met een koebel. En Nicoline Sauerbrein moet het in de achtste finales opnemen tegen een Rusin, Een hele sterke Rusin. Je weet dat het zwaar gaat worden. Je hebt ook niets te verliezen. Maar aan de andere kant die Russische tegenkomen, dat was datgene wat ik nou net niet wilde. En... Ja, dat meisje is gewoon heel stabiel dit jaar, is mentaal en fysiek gewoon supersterk. De eerste run, die perspectieven, de achterstand op de Russische is maar vierhonderdste van een seconde. Dat moet in te halen zijn in run nummer 2. En ik heb geprobeerd te forceren en uh, de druk bij haar neer te leggen, maar ze heeft zich niet laten intimideren. voor ja. Nicolie Sauerbrei verliest van de Russische, is uitgeschakeld in de achtste finales. Ja, je baalt, uh, het voelt niet fijn en er wordt natuurlijk inderdaad... Uh... Dubbel omgeroepen. Nou, als het niet 10-dubbel was, dat de Olympisch kampioen eruit ligt. Nicolean Sachwerbrenger, de wel kampioen Olympica. Maar ja, dat geldt ook voor de wereldkampioen van twee jaar geleden. Dus uiteindelijk ja, zijn wij in het oog springende atleten natuurlijk. En wordt je natuurlijk omgeroepen. En is er alle kans voor een nieuwe wereldkampioen. Maar ja, alles moet gewoon even kloppen. En ja, als dat niet zo is, dan, dan, dan, dan sta je zomaar op een vijftiende plek. Want ja, als we gaan kijken naar de oorzaak van de uitschakeling, ze zit niet zo lekker in haar vel. Eigenlijk het hele seizoen al niet. En dat is met name een mentaal probleem. Ja, het klinkt zo simpel en het is, het is ook zo simpel te beredeneren. Alleen het toepassen in de praktijk is gewoon, ja, dat is gewoon lastig. En ik moet zeggen, zoals ik in de finale nu weer bezig was, dan denk ik, ja, zo gaat het goed. En dit is hoe ik het moet doen. en vol. Overgave en vol, uh, vol in de aanval. Want wat was dat met de mentale? Toch wat twijfel? Uh, gebrek aan echte overtuiging? Ja, stiekem een beetje wel. En uh, ook al, hey, ik heb veel meer rust omdat ik... Je, heb, je bent olympisch kampioen, je hebt olympisch goud... Maar ja, dit jaar wil je het gewoon weer hier laten zien. En je merkt gewoon dat je als sporter gewoon ietsjes kwetserder bent... op het moment dat het net even niet loopt. Het is voor Nicolie Sauerbrei moeilijk om de twijfels weg te werken. Ook Maarten Sauerbrei, de vader van, de trainer van... Ja, die probeert er wel zijn bijdrage aan te leveren. Ja, sowieso natuurlijk optimistisch blijven... en gewoon lekker door blijven trainen. Er wordt ook wel gezegd van ja, wat is de impact dan uiteindelijk... van die Olympische titel? Hè? Je kan natuurlijk situaties krijgen en denk van... Ja, nou ja, ik heb eigenlijk het hoogst haalbare al bereikt. Ja, dat is zo. Je hebt het hoogst haalbare bereikt... Een topseizoen natuurlijk met de wereldbeker. Ik had persoonlijk tegen Nicolien gezegd, laten we nou een lekker rustig jaar ervan maken. Dan gaan we het ontspannen doen. We hebben natuurlijk drie, vier jaar in top gestaan. Dat kost heel veel energie. En op een gegeven moment moet je dan toch zeggen, ja, we gaan eens even een stapje terug doen. En dat hebben we eigenlijk niet gedaan. Ja, dan zie je toch dat je misschien toch wel een natuurlijke terugval krijgt. Dan heeft Nicolien Sauberijn nog één kansje op succes op dit WK in La Molina. Ja, we hebben vrijdag nog. Op de Parallelslalom. Maar ja, hoe liggen de kansen daar? Ik weet dat ik, dat ik alles moet geven. En dan heb ik alle kansen. Maar ik moet alles geven. En ja, dat moet je gewoon, uh, moet je gewoon doen. En ja, je kan, je kan niet altijd winnen op de duur, hè? Zo is het ook nog niet.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 Darius Dante en keep your hands up. Lance Armstrong is door het Amerikaanse weekblad Sports Illustrated... in verband gebracht met dopinggebruik. Het magazine zegt bewijs te hebben dat zevenvoudig toewinner Armstrong... tussen 1993 en 1996, dat is in zijn tijd bij Motorola... al doping zou hebben gebruikt. Dat was voordat hij getroffen werd door kanker. In die periode zou hij sterk afwijkende bloedwaarden hebben gehad. Maar werd dat nooit verder onderzocht. En ook zou die ploeggenoten hebben aangezet tot het gebruik van EPO. Ik ga erover praten met Gio Lippens. Gio, goedenavond. Robert, goedenavond. Ik zei eerder vanavond dat het net zich een beetje lijkt te sluiten. Um, daar gaan we het zo even over hebben. Maar voor we er inhoudelijk op het artikel in Sports Illustrated ingaan... eerst maar even iets van dit moment. Armstrong rijdt de Tour Down Under, zijn laatste Klopt. koers... Uh, is het nou toeval dat dit nu na net naar buiten komt... of heeft het eenmaal maar met het ander te maken? Ja, niets is toeval in het leven. En zeker niet oh. als het gaat om uh, Amerikaanse <laughs> onderzoeken. Uh, we weten allemaal dat Jeff Nowitzki, die uh, dopingagent... die onderzoeker bezig is om uh, te onderzoeken wat er allemaal uh, mis is... rond Lance Armstrong, rond de US Postal ploeg En uh, Sports Illustrated die uh, zegt nu dat het uh, beschikt over uh, materiaal uit dat uh, onderzoek... Ja. Dat materiaal komt natuurlijk niet zomaar boven water. Uh, natuurlijk zal er heel goed uh, speurwerk gedaan zijn... door uh, de verslaggevers van Sports Illustrated. Ze hebben daar twee verslaggevers volledig vrijgemaakt uh, voor deze zaak. Die zijn gaan uh, spitten, die hebben met allerlei mensen gesproken... en die komen nu uiteindelijk met dit verhaal naar buiten. Mm. Maar ja, wat ik al zeg, toeval uh, bestaat niet. En uh, ja, er wordt toch een beetje gedacht dat uh, zo'n beetje rond de Super Bowl in Amerika... een beetje het belangrijkste sportevenement uh, dat er jaarlijks in Amerika wordt gehouden... dat dan die uh, Nowitzki met uh, zijn bevindingen... Wil komen En dan moet de zaak uiteindelijk aanhanger worden. Even voor de duidelijkheid, die hele zaak die speelt nu bij een grand jury. Dat is een geheim beraad. Die gaan uiteindelijk bepalen of Nowitzki een zaak heeft... en of hij er uiteindelijk een echte rechtszaak van kan maken tegen Lance Armstrong. Mm. Uh, Sports Illustrator was toch altijd pro-Lens uh, Armstrong? eigenlijk? V vroeg ja, dan. dat is wel vreemd. Uh, ik heb dat nog eens even nagekeken. en uh, ze, hebben ze, ze hebben hem zelfs in 2002 uitgeroepen tot sportman van het jaar. Nou, Dat wil wat zeggen. Uh, de meeste mensen die kennen Sports Illustrator misschien alleen van dat, uh, die swimsuit issue. Uh, de de uitgaven waarin ze een aantal fraaie dames in uh, zwempakken uh, neerzetten. Maar het is een heel gezaghebbend blad. Laten we gewoon even heel serieus doen. Het is een van de meest serieuze sportbladen in de wereld met gedegen journalistiek met gedegen verhalen. En uh, ze waren inderdaad altijd redelijk op de hand van Lance Armstrong. Uh, hij had in ieder geval weinig van ze te duchten, zo leek het. Ja, ja en nu komen ze ineens met dat verhaal. En ja, Armstrong die zal zich toch langzamerhand een beetje meer zorgen gaan maken over die zaak die straks uh, aan wordt ja, gemaakt. Ja. Twee journalisten hebben ze er fulltime opgezet, heb ik begrepen. Laten we even naar dat uh, artikel gaan in Sports Illustrated. Wat, wat staat er nou eigenlijk? Op de website nog, hè, voorlopig. Uh, ja, ja, ja, Want uh, okay. op 24 januari dan komt dat blad uit. En ze te zeggen dat ze daarin veel en veel meer materiaal hebben zitten dan dat ze op dit moment op die website uh, publiceren. Nog meer. Dat maar, zijn nu ja, gewoon nog, nog meer pagina's. Ja. Precies. Het is, het is toch heel aardig. Er wordt een renner opgevoerd. Uh, een man waarvan ik me eigenlijk heel ver in mijn achterhoofd ineens kon herinneren. Oh ja, die heeft de Tour de France ook nog een keer gereden. Een man uit Nieuw-Zeeland. Stefan Ward, ploeggenoot van Lance Armstrong, reed in 1994 en 1995 voor Motorola de ploeg van Lance Armstrong toen. De Tour de France. En die zegt dat Armstrong uh, met name in 95 de stier stimulerende kracht was achter dopinggebruik in die ploeg, achter EPO-gebruik. En hij rept zelfs van hemotocritwaarde van uh, 54 of 56. Nou, we weten allemaal dat 50, dat dat uh, de bovengrens is. Uh, en die zwart, ja, dat is toch wel een opvallend verhaal, hoor, dat hij het zegt. Hij zegt ook dat Armstrong de anderen aanzette om ook doping te gaan gebruiken. En dat zijn nogal harde beschuldigingen. Uh, is het is trouwens niet de eerste hè, die met beschuldigingen komt, want laten we even, als we even de tijd teruggaan, Lekiep in 2005 al, uh, Floyd Lenders natuurlijk. Afgelopen jaren die uh, als een verhaal heeft gedaan de New York Times die met verhalen is gekomen. Het boek L.A. Confidential in 2004 van David Walsh. Ja. Frankie Andreu ook een oud renner die uh, uitspraken heeft gedaan ja, over vrouwen met name wordt ook opgevoerd in dit stuk begreep ik. Zijn vrouw, de vrouw van Andreo, die zou hebben gezegd dat ze erbij was, geloof ik, dat hij toegang had. Ja, dokter, maar die heeft die het ook al eerder gehoord. geroepen. Dat verhaal is inderdaad al eerder boven water gekomen. Uh, het zijn de hele tijd mensen die iets roepen uh, in de richting van Lens Armstrong. Het enige wat Armstrong doet is ontkennen en zeggen nou ja, dat het voortkomt uit de Rancune of wat dan ook. Mm. Maar goed, er komen in ieder geval steeds meer van dit soort verhalen naar buiten. Uh, er komt ook een verhaal naar buiten in uh, Sports Illustrated over hem assist. Dat is een middel voor uh, patiënten die veel bloed hebben verloren. En dat zou het bloedtransport weer... het zuurstoftransport weer verbeteren. Zeg maar een soort EPO-achtig middel. En daar zou Armstrong uh, de beschikking over hebben gehad. Uh, sinds het einde van de jaren 90, nou ja, vanaf 1999 heeft hij natuurlijk zeven Tour de France's uh, gewonnen. Uh, dat is een opmerkelijk verhaal. En wat ook heel opmerkelijk is... is de inval in het huis van uh, Popovic... de meesterknecht van Lance Armstrong... eigenlijk door de jaren heen. En daar zou uh, de Italiaanse douane toch uh, allerlei uh, ja, berichten hebben gevonden. E-mailberichten met name. Dat ze nog steeds contact hebben met die Italiaanse dokter Ferrari. En dat is ja. nou net de arts waarvan Armstrong altijd beweerd heeft... dat hij daar sinds 2004 geen contact meer mee heeft gehad. Dat hij daarmee gebroken heeft omdat Ferrari nou eenmaal de schijn tegen had... Uh, van alle kanten dus komen de verhalen. Floyd Landis zegt ook weer in Sports Illustrated... dat er uh, een, een tas met uh, dopingmiddelen is gevonden door de Zwitserse uh, douane. Dat was in 2003. Armstrong heeft toen beweerd... nee, nee, nee, heren, dit is alleen een tas met uh, vitamine. En men heeft dat in de tijd uh, geaccepteerd. Uh, maar dit soort verhalen komt dus allemaal naar buiten. En het is allemaal geen keihard bewijs. Laten we nee. daar gewoon heel simpel over zijn. Maar het zijn wel weer telkens aanwijzingen... die uh, voor Armstrong in ieder geval de verkeerde kant op wijzen. Ja, maar zijn het ook aanwijzingen? Want je zegt, hè, je zegt het net in één zin, het zijn verhalen en, en, en wellicht ook aanwijzingen. Wat kunnen we de komende maanden misschien nog meer verwachten van Sports Illustrated? Verwacht je meer feiten ook? Nou ja, ik hoop uh, niet voor Armstrong, uh, maar ik, ik, ik neem haast aan dat Sports Illustrated... Gedegen, niet zomaar. Journalis nee. ...gedegen journalistiek bedrijvend, ja. dat die straks op 24 januari met hardere bewijzen komen... ...en uh, ook inderdaad zaken kunnen staven. Dus niet alleen maar uh, met verhalen komen die in de mond gelegd worden van nou ja, oud-renners van die Steven Swart bijvoorbeeld... Ja. Of van Floyd Lendis, dat ze ook daadwerkelijk met documenten komen waaruit blijkt dat het een en ander gebeurd zou zijn in die tijd. Ja. Uh, dat neem ik wel aan. En wat ik al zeg, Novitski, die, die, die, die, die dopingjager... Uh, de man die nu achter uh, Lance Armstrong aanzet, ja, die zal straks toch wel degelijk met harde bewijzen moeten komen. Wil die, die grand jury ervan overtuigen? Dat het ook echt een zaak is. En dan pas kan die dat proces gaan aanspannen. Uh, dan moet Lance Armstrong zich ook ernstig zorgen gaan maken als dat eenmaal gaat gebeuren. Gebeuren, want we weten allemaal nog uit die balko-affaire met Marion Jones. Uh, blijkbaar nemen Amerikaanse rechters het uh, mensen kwalijker dat ze liegen over hun zaak dan de dingen die ze gedaan hebben in het verleden. Ja. Want Marion Jones heeft altijd geroepen van ik heb nooit iets met doping te maken gehad. Het tegenovergestelde bleek en ze werd uiteindelijk tot gevangenisstraf veroordeeld omdat ze mijnheid heeft gepleegd. Ja, want laten we duidelijk zijn, als die Novitski die aanklager het inderdaad tot een zaak krijgt. Dan mag die ondereden en moet die ondereden gehoord gaan worden. En dan is ontkennen is dan zinloos. Dan, moet echt, dan komt eindelijk de waarheid naar boven. Um, ja, zeg ik dan heel voorzichtig. Want uh, ontkennen is dan zinloos. Ik kan niet goed in het hoofd van Lance Armstrong kijken. En uh, het is een harde, het is wel iemand die uh, ja, dwars door alle muren heen gaat. En misschien blijft hij wel ontkennen. Laten we trouwens even heel eerlijk zijn. Hij is niet veroordeeld. Dus misschien is hij ook wel onschuldig. En misschien is dit ook allemaal wel, uh, zijn dit ook allemaal wel verhalen... uit uh, de hoofden van mensen die rancuneus zijn. Die in het verleden iets met hem te maken hebben gehad. En uh, later toch uh, op hun eigen manier uh, onderuit zijn gegaan. Maar hij heeft de schijn tegen. Laten we dat gewoon even heel eerlijk zeggen. Ja. En dan zou ik me toch ernstig zorgen maken... als ik Lernster Armstrong was. En met name als al die getuigen gehoord gaan worden onder Ede. Uh, we denken dan aan... Uh, zijn ploegmaats uit die tijd. Uh, denk daarbij aan Tyler Hamilton, uh, denk daarbij ook aan de Amerikaanse kampioen die we onlangs hebben gehad, en waarvan we nu op dit George Hinkeby natuurlijk, George Hincapie, ja. waarvan we bijna de naam ontschoot. Dat zijn toch allemaal wel renners die, als zij gaan getuigen, die heel wat meer gewicht nog in de schaal werpen, zeker Hinkeby, dan bijvoorbeeld Floyd ja. Landis of ja. dan deze Steven Swart. Ja. Je zei het zei 24 januari, geloof ik dan. Vochtere, 24 januari, dan komt de blad echt uit. Ja, ja, Nou, wie weet dan meer feiten op tafel? Dankjewel. je wel, gedaan. Uh, was dat over uh, het artikel in Sports Illustrated? Zeven pagina's. U kunt het doorlezen op de website van uh, Sports Illustrated. Met uh, heel veel verhalen en in invalshoeken met betrekking tot uh, uh, de dopingverhalen rond Lems Armstrong. Goed, het is acht minuten vracht. Als het goed is, is de thee op. Uh, en zijn ze weer aan het voetballen in beide stadions? Laten we even gaan kijken bij VVV tegen FC Utrecht. 1-1 bij rust. Frank Bielaard. Dat is het nog steeds, ook na 52 minuten. We kijken naar de blessurebehandeling van uh, de recht... Nadat hij is onderuit gehaald. Hij wilde de bal achterin wegwerken onder druk van Assara. Assara of hij nou met zijn arm of met zijn benen de raakt. In ieder geval zit hij recht op de grond en wordt hij op dit moment behandeld. Bij de ploegen met dezelfde elf, hoor je dan normaal gesproken te zeggen, weer het veld op gegaan. Maar VVV is dus nog maar met zijn tienen. Dus die zijn met dezelfde tien het veld opgekomen. En verdedigend heeft de nieuwe trainer, Wil Boessen, uh, niet uh, veel opties meer. Zeg maar geen opties meer. Hij heeft alleen maar middenvelders en aanvallers op de bank zitten. Dus tood is Licht linksback geworden. Lehman speelt een beetje voor zijn verdediging, met naast zich nieuwkomer voor jezelf spelen. Nu met de twee middenvelders, twee verdedigend en twee daar uh, dan weer voor. En dan helemaal voorin. Daar is Boymans helemaal alleen in zijn eentje aan het vechten. Tegen die twee enorme beren van Utrecht achterin. Forstemans en Wuitens. De bal rolt weer. Utrecht is aan het aanvallen. En uh, dat doen ze via Silberbauer. Het slachtoffer van de tackle van Fleuren. Die daarvoor dus direct uh, rood kreeg. Wuitens. En dan zijn we links bij Lenski uh, beland. Die gaat de Moege inspelen. De Moege onder druk gezet. Door de recht bereikt nog wel Mertens. Mertens, de man van de paas op de Moesje. Waar de 1-0 uitviel voor Utrecht. Nu een klein tikje de breedte in. En daardoor kan Utrecht in ieder geval de aanval verder door laten lopen. Strootmans, Lenski zijn we weer bij Mertens aangekomen. En die moet dan de paas gaan geven. Doet hij richting de tweede paal. Deze keer over alles en iedereen heen. Wel was het doel weer de Moesje. Maar die was nog lang niet zo ver. En ook nog lang niet zo groot. Om bij die bal in de buurt te komen. Dus kan VVV weer uitverdedigen. Iets wat ze eigenlijk de hele wedstrijd hebben gedaan. Op één vrije trapje. En daar scoorde Leemans uit. We zijn nou, uh, goed 50 minuten onderweg en het is 1-1 in Venlo. Ja, en dan uh, naar FC Twente tegen Herakles. Ja, beslist. Twente doet uh, nog steeds bovenaan mee. En uh, uh, ja, Herakles moet vrezen en vrezen. Richard. Zo is het. En FC Twente zal vanavond ook op één punt gaan komen van koploper PSV. Volgende week staan beide ploegen tegenover elkaar in de beker. En nu is het nog steeds 3-0 in het voordeel van Twente. Zeven minuten zijn we onderweg in de tweede helft. Voorzet vanaf de rechterkant van Looms wordt weggewerkt achterin door FC Twente. Dat een makkelijke avond heeft. In de eerste helft veel scherper dan Heracles. Technisch vaardiger, fysiek ook beter. Veel meer beweging in de ploeg. En... Herakles heeft eigenlijk flink teleurgesteld. De hele eerste helft lang geen enkele kans afgedwongen. En Twente speelt daardoor een hele makkelijke wedstrijd. En dit duel tegen Herakles is ook niet echt een graadmeter om te bepalen hoe. Twente uit de winterstop is gekomen dat zal de komende weken duidelijk gaan worden. Zeker ook zondag al denk ik in de uitwedstrijd tegen FC Groningen. En Twente zonder Jansen en zonder Ruiz allemaal niet zo belangrijk vanavond tegen een pover Herakles. Dat de bal nu heeft met Loom speelt hem terug naar Pasveer Pasveer dan met een lange trap omdat hij wordt opgejaagd door Janko. Twee goals gemaakt staat inmiddels op tien. En Twente heeft dan weer het balbezit op het middenveld. Het middenveld dat echt in handen is van de landskampioen Brama speelt er wel terug naar Duckles, Douglas. Douglas dan weer naar de linkerkant. Maar een misverstand met de Amerikaan Onyewu... ...die vanavond zijn debuut maakt... ...de Amerikaanse International gehuurd van AC Milan. Maakt een prima indruk in de eerste helft. Gemillimeterd kapsel, zwarte handschoenen, korte moutjes... ...maar een beer van een kerel. En Douglas, de rechte vleugelspits van Herakles ...heeft geen enkele kans in deze wedstrijd. Dan is het Brahma weer op een middenveld... ...die veel ballen verovert. Speelt een breed naar Chadli. Dan naar landzaad weer terug. Kijken waar de ruimte ligt. goede opening, goede crossbal naar de linkerkant. Kant, maar er zit dan toch een verdediger van Heracles tussen. 10 minuten zijn we bijna bezig in de tweede helft. Heracles speelt een verloren wedstrijd tegen de landskampioen FC Twente dat voorstaat met 3 tegen 0. Dat ze nog plaatjes maakten van 1,28. Chuck Berry en Road66. Het eerste uur van NOS Langs de Lijn zit erop. Twente, Raakles, Almelo. Na 45 minuten stond het al 3-0. Dankzij Janko, Luc de Jong en nog een keer Janko. Er staat het nog steeds. 3-0, vroeg in de tweede helft. En VVV Venlo, FC Utrecht. 0-1 de Mouje en 1-1 door... Dat heb ik niet opgeschreven. Nou, gaan we even opzoeken. Kom ik straks op terug. En een rode kaart voor Fleuren. Zometeen meer. NOS langs de Lijn. Op 1.